Het cadeau is weg. Pip loopt verdrietig terug naar het hok. Stomme Charlie, stomme Woezel. Ze zou het liefst in haar mandje gaan liggen... maar het hok is nog steeds een grote puinhoop. Als ze Woezel en Charlie hoort aankomen... verstopt ze zich gauw aan de zijkant van het hok... zodat ze haar niet zien. Um, buurpoes is wel een poes, maar ze is ook onze vriendin... legt Woezel aan Charlie uit... Net als alle anderen in het overtuin. Iedereen, vraagt Charlie. Dus ook honden en poezen. Iedereen is hier onze vriend, knikt Woesel. Nou, als ze jouw vriendin is, dan is ze ook mijn vriendin, zegt Charlie. Pfff, moppet Pip. Woesel steekt zijn hoofd in het hok. Pip, vraagt hij. Hij zit er niet. Is Pip altijd boos? hoort Pip Charlie vragen. Nou ja, zeg... Gromt ze beledigd. Woezel heeft haar ontdekt en loopt naar haar toe. Wat is er? vraagt hij. Niks, snauwt Pip katter. Oh, er is niks, Woezel, zegt Charlie blij. Ja, ja. Woezel gelooft er niks van. Kom op, Pip. Pip kijkt hem boos aan. Kom op, omdat jullie niet luisteren, krijg ik op mijn kop. Dat is toch niet eerlijk? Woezel gaat verbaasd naast haar zitten. Maar dat bedoelden we toch helemaal niet zo. Ik ben toch je beste vriend. En Charlie is onze nieuwe vriend. Hij kijkt daar lief aan. We deden het niet expres. Charlie komt ook bij Pip zitten. Nee, joh, roept hij. En hij likt daarover over haar wang. Is het nu weer goed, Pipi pip Charlie geeft Pip een dikke knuffel. <tie> Pipi pip giebelt Pip. Nou, oké okay dan. Gelukkig. Het is weer goed. Woezel geeft haar een speels duwtje en al gauw rollen bollen de drie hondjes lachend over het gras, tot ze achter het hokken rollen. Pips gekt. Oh nee, roept ze. Het cadeau, het cadeau van de wijze varen is weg. Woezel kijkt haar geschokken aan en stopt meteen met stoeien. Wat? Het cadeau is weg, herhaalt ze. Het is gestolen. Gestolen? vraagt Charlie. Hij begrijpt er niets van. En jouw superwoezelkeep is ook verdwenen, gaat Pip verder. Oh, het was de sloddenvos natuurlijk, roept Woezel meteen. Nu is het echt genoeg geweest, zegt hij boos. We moeten de sloddenvos pakken. Alles moet terug. Charlie staat al bij Woezel te springen. Wie ga je pakken? Wie ga je pakken? Ben ik het weer, Woezel? Nee, de sloddenvos, grinnikt Woezel. Kom mee, we gaan naar het bos. Hij springt op en begint al te rennen. Charlie rent meteen achter hem aan. Stop, roept Pip vlug. Woezel draait zich verbaasd om. Laten we met z'n allen eerst een plan bedenken, zegt Pip. En iedereen helpt mee. Bupoes, Molletje, Vlindertje, roept ze. Pff. Woezel zucht even. Maar roept dan toch ook mee met Pip en Charlie. Bupoes, Molletje, Vlindertje, waar zijn jullie? Wat is er? Bubus komt meteen aangerend. Oh, is hij er ook nog? zegt ze kattig als ze Charlie ziet. Ja, knikt Charlie blij. Pfff, steekt haar neus in de lucht. Molletje steekt zijn kopje uit een hoopje aarde. En daar komt Vlindertje aangefladderd. Uh, wat is er aan de hand? vraagt Molletje. Pip kijkt haar vriendjes aan. Iedereen, dit is Charlie. En hij weet nu dat we allemaal vrienden zijn hier in de toventuin zegt ze met een blik op Buurpoes. Toch, Charlie? Charlie knikt heftig. Zijn oren wapperen schattig om zijn hoofd. Hij stapt opgewekt naar Buurpoes... maar die doet snel een paar passen bij hem vandaan. Jongens, gaat Pip verder... het cadeau van de wijze vader is weg. Het is gestolen! Molletje en Buurpoes kijken haar geschokken aan. Gestolen? Woezel knikt. Door die gemene sloddenvos! zegt Buurpoes. Hoe weet je dat het de Sloddervos was? Dat heeft de wijze vader zelf gezegd, zegt Woezel. De Sloddervos pakt alles uit de tovertuin. Pip knikt. Ook jouw springtouw, Buurpoes? Dat ben je kwijt, toch? En de superwoezelkeep? Ze kijkt haar vriendjes één voor één aan. En jouw schepmolletje? Molletje? Molletje schrikt, maar Buurpoes is nog niet helemaal overtuigd. Maar ik heb die sloddervos nog nooit gezien. Precies, roept Pip. De sloddervos is super slim en snel. En volgens mij is die ook super gevaarlijk. De vriendjes kijken elkaar bang aan. Eh, uh, slikt Molletje. Maar hoe kunnen we die uh, sloddengaat dan vangen? Samen, zegt Pip. Iedereen moet helpen, want samen zijn we slimmer en sterker. We moeten het cadeau van de wijze varen terughalen, anders is er morgen geen feest. Wat? Charlie kijkt met een ruk op. Er, er komt wel een feest, toch? Woezel schudt zijn hoofd. Een feest zonder cadeau, dat kan echt niet. Vlindertje schudt afkeurend met haar vleugeltjes. Friet! Een feest zonder cadeau is een stom feest, zegt Buurpoes. Charlie knikt. Daar is hij het helemaal mee eens. Wat gaan we dan doen? vraagt Molletje. Ik weet iets, roept Pip. We gaan de slotten verslokken en we maken een val om hem te vangen. Dat is het plan.